Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote verontwaardiging in politiek Den Haag over de aanvallen in Amsterdam van gisteravond. Pro-Palestijnse betogers vielen supporters van een Israëlische voetbalclub aan. De leiders van de PVV, GroenLinks, PVDA en VVD hebben het geweld veroordeeld. Premier Schoof noemt het schandalig wat er is gebeurd. Het is antisemitisch geweld. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen in Nederland. Joodse medeburgers moeten zich veilig kunnen voelen in Nederland. En supporters van Joodse voetbalclubs moeten zich ook veilig kunnen voelen in Nederland. En dat is gisteravond uh, de, uh, hebben we in dat opzicht een schamende vertoning gegeven als Nederland. Zeker vijf mensen die werden aangevallen zijn naar het ziekenhuis gebracht. 62 mensen zijn opgepakt zegt de Amsterdamse politie. In Israël is het ook groot nieuws. Verslaggever Sander van Hoorn. Dit wordt enorm hoog opgenomen al vanaf midden in de nacht een uh, oproep van een oud premier die spreekt van een pogrom en vanaf midden in de nacht zijn ook de ministers van binnenlandse zaken, buitenlandse zaken en uh, de premier hier met de elkaar in contact en uh, proberen dus ervoor te zorgen dat in elk geval uh, de landgenoten veilig blijven in Amsterdam. Volgens de politie zijn railschoppers actief op zoek gegaan naar Israëliërs om die te mishandelen. De burgemeester van Amsterdam roept alle slachtoffers op om zich te melden bij de politie en aangifte te doen. Een explosie in Schijndel vannacht. Daarbij is flinke schade ontstaan in een straat met tiny houses, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant. De explosie vond plaats aan de achterkant van de tiny houses. Nou, een buurman vertelt tegen mij dat hij een enorme klap hoorde. Hij keek naar buiten en hij zag allemaal rook voor zijn ramen naar boven komen. Naar buiten staat er een bakstijl die half verbrand is en overal ligt glas. Bij de explosie in Schijndel raakte niemand gewond. En voor het eerst is een schilderij van een AI-kunstenaar verkocht. Het gaat om een portret dat gemaakt is door een robot. Het is ongeveer twee bij twee en er zijn gezichten op te zien. Het werk leverde veel meer op dan was verwacht. Er werd zo'n 930.000 euro voor betaald. De robot is gemaakt door een Britse galeriehouder en AI-wetenschappers. Ze willen er het gesprek mee aanjagen over de mogelijkheden en gevolgen van AI.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 Behaalt de kinderwagen voor den dag, waar hij zijn pink bij klem. Keesje protesteert dat hij niet duwen mag, pa raakt nu lichtelijk ontstemd. Na twee uur lopen lispel, Maar wat heb ik aan dat groen? Ik zet geen poot meer verder, hoor, het bloed staat in mijn schoen. Papa verklaart indien zij persisteert bij dit geval hij ja, haar per se en schedel klieven zal. We gaan naar buiten, waar de vogeltjes pluiten, waar het zonnetje zo heerlijk schijnt. Waar de koetjes zoetjes loeien, de prinsessenboontjes groeien, waar al je misère verdwijnt. Gijsje slaakt hartstochtelijk een rouwen gil, pa zegt wat nu, slemiel. Sidderend staat de karavaan een weile stil, Geis loeit mijn poot, zit in het wiel. Aan het randje van een sloot wordt kleine geisberg plotseling boos. En duurt zijn oudste broeder met zijn hersens in het kroos. Als pa vraagt, boy, wat doet ge? Antwoord Gijs, dat ik geflikt, omdat die arme lolly het gelikt. We gaan naar buiten, waar de vogeltjes fluiten, waar het zonnetje zo heerlijk schijnt, waar de koetjes zoetjes brrr. De prinsessenboonjes, mur, waar al je misère verdwijnt. Heel de kudde vleit zich op het gras bij, jubelend van plezier. Kees roept, ik ga melken faan bij het ontbijt en attaqueert een reuze stier. Papa plaatst heel bedachtzaam een linkse hoek op Keesjes kaak. En moeder fluistert lekker zakkenroller, die is raak. Intussen slikt klein Miesje een hard ei in en wordt groen. Pa zegt, die overlijnt niks aan te doen. We gaan naar buiten, waar de vogeltjes fluiten. Waar het zon is. Zoetjes loeien, De groeien Waar al je misère verdwijnt De natuur en ik gaan niet goed samen. Het, het, het klinkt gek, maar het is zo. En ik weet niet wat het is. Ik, ik, ik vind de natuur iets onvoorspelbaars hebben. Iets, iets engs, iets meedogenloos Ik heb het altijd al gehad. Vroeger mocht ik een keer mee met zo'n kinderpartijtje... mee naar de film, naar Bambi. Dat lieve kleine snoeperige aai hetje. Met die lieve oogjes en opgetogen en vrolijk... zat ik met mijn vriendjes en vriendinnetjes in de bios. Maar de, binnen de kortste keren was het één groot tranendal. Je kent het verhaal. De jagers schiet de Bambi's moeder dood. En vervolgens staat ook nog eens het bos in licht te laaien. Ja, dan wil je als kind toch nooit meer naar het bos dan kunnen die pannenkoek met Ranja je na afloop gestolen worden. Want die krijg je met geen mogelijkheid meer doorgeslikt... door je dichtgesnotte de keeltje. Hoezo een leuk verjaardagsfeestje? Een drama? Dat was het. En ik weet het, er zijn schitterende natuurdocumentaires gemaakt... en films, maar het lukt maar gewoon niet om ervan te genieten. En als ik er echt niet onderuit kom om mee te kijken... zit ik binnen de kortste keren met buikkramp van de spanning... half weggedraaid te kijken, want ik weet dat het per definitie nooit goed afloopt. Al klinkt die stem van David Attenborough nog zo vriendelijk en mooi. Toen ik klein was, vond ik het een feestje... als ik in het weekend wat langer op mocht blijven... en in pyjama op de bank nog even lekker tv mocht kijken. Gezellig. Mies Bouwman, Rudy Carel of Willem Duis. Maar vaak werd er een natuurfilm uitgezonden. Mooi en leerzaam, vonden mijn ouders. Oh ja, nou, nou ja goed. De, de film begon en het was meteen al raak. Je zag een kudde zebra's lopen met helemaal achteraan een schattig klein babyzebraatje. Die op zijn korte nog wankele pootjes de groep nauwelijks bij kon houden. En geen volwassen zebra die op het lieve diertje wachtte. En dan hoor je al aan die aanzwellende, sinistere muziek dat er iets afschuwelijks staat te gebeuren. En ja hoor, een luipaard. En, en niet één luipaard, nee, een hele ploeg van die gluipers. De kudde rent intussen stevig door, maar het zebraatje kan niet bijblijven. Vanaf de bank moedig ik het armdiertje aan met tranen in mijn ogen... en we hoopte vurig dat die luipaarden in een ravijn zouden storten. Maar vergeefs. Ze krijgen het kleintje te pakken. Ze strekken en scheuren. En in een paar happen is de babyzebra verslonden. Hap, slik, weg, opgegeten tot het laatste streepje. Dat is de natuur, zei mijn vader. Het is niet leuk. Maar je hebt het maar te accepteren. Ja, nou, dat is letterlijk een dooddoener. In dit geval voor het zebraatje. En ik weet het wel, zo'n luipaard moet ook eten om te overleven. He, die kan niet even HelloFresh bestellen op het moment dat het hem uitkomt. GELACH. Hij moet jagen en toeslaan als er een lekker hapje in zijn buurt is. He. Ooit tijdens een vakantie zat ik lekker ergens in de vrije natuur... gebiologeerd naar een heel klein vogeltje te kijken... die waarschijnlijk net uit het ei was gekropen. Hij had een paar natte veertjes rechtop staan op zijn kleine kopje. En zijn moeder vloog af en aan met wormpjes en propte het... in zijn ver opengesperde snaveltje. Toen moeders weer wegvlogen om een nieuwe worm te zoeken... vloog er een enorme vogel over. Pakte die kleine Calimero met zijn klauwen bij zijn natte kopveertjes... en hup, weg, razendsnel. Ik had niet eens de kans om te schreeuwen. Calimero's moeder kwam teruggevlogen met een dikke worm... En zag ik kuiken niet meer, vreselijk om te janken. Mijn dag was stuk. Wegvakantieplezier. Ja, dat is de natuur, riep mijn mannetje. Het is niet leuk, maar je bent maar te accepteren. Ik ben vaak genoeg op sleeptouw genomen, want zeggen ze, je kunt het leren hè, genieten van alle mooie en bijzondere dingen van de natuur. En ik probeer het echt doen. Dan probeer ik goed om me heen te kijken. Och ja, wat is er mooier te kijken naar zo'n meeuw... die gewoon in zijn vlucht jouw kibbelingetje mee kan pakken... of tijdens zijn vlucht zijn behoefte kan doen. Ja, maar ja, dat mijn autootje vervolgens... van voor tot achter zo'n witte vogelenpoepstreep heeft... dat vind ik toch minder, hoor. Of zo'n lekker fietstochtje, dat kan op zijn tijd ook best leuk zijn. Heerlijk, oh, en ah, terwijl je al fietsend kijkt... naar alles wat groeit en bloeit. Maar intussen heb jij je mond vol goren vliegende insecten. Je zal maar vegetariër zijn. Huh? Picknicken in een open veld is natuurlijk heerlijk. Zeker met aangenaam gezelschap. Lekkere hapjes, een koel cool fles witte wijn. De ultieme bezigheid op een warme zomerdag in het verse groen. Maar ach. Ik, ik word echt niet vrolijk hoor, van die verse brandnetels... die verneinigd dwars door het gezellige kleedje met billen prikken... en ervoor zorgen dat ik nog dagenlang aan dit uitje terugdenk. Oh, vorig jaar ook zoiets. Zat ik met een vriendin op het terras... onder een paar schitterende platanen toffertjes te eten. En door de rondvliegende pollen kreeg ze me toch een hooikoorts aanval. ze. Nee, echt. Ongelooflijk. Ik zat binnen no time van top tot teen onder de poedersuiker. Ik leek wel een mummie. Jongen, jongen, jongen, jongen, zeg echt. En, en een strandwandeling, even lekker uitwaaien. Tuurlijk, leuk en ook nog eens gezond. Maar niet als je met sprong de kwallen moet ontwijken. Ik vind dat echt niet ontspannen wandelen. Kijk, euh, euh, zeggen ze, heb je zo'n kwal wel eens goed bekeken, wordt er dan gevraagd. Ze zijn mooi doorzichtig en je ziet hun organen heel duidelijk zitten. Ja, ja. Ben jij wel eens per ongeluk met een blote voet... in zo'n kwak organen gestapt, zeg ik dan. Nou, dan, dan piep je wel anders, hoor. De natuur is leuk, maar niet als je er last van hebt. Wespen, mooie diertjes, hoor, met hun gele zwarte jasjes. Maar als jij een slok cola neemt en je let even niet op... glipt er zo'n zonde dat je in het dorp zo'n brommert mee naar binnen. Zit jij met de verdere vakantie met een rode opgezwollen tong? Of een paar dikke lippen waar Marijke Helwegen nog jaloers op zou zijn? He? Maar vangen onder een glas, dat mag dan niet. Nee, nee, dat is zielig. Hè? En, en een mug oh, nee, nee, dat kan dan helemaal ja. niet. Terwijl het ja. zelf vampieren zijn. He? Die ja. buiten dat ze irritant om je kop zoenen. Op het, op het, voor op hun juiste moment toeslaan. Om als een drakela je nek leeg te zuigen. Ja. Nou, dat, dat is de natuur. Het is niet leuk. Maar je bent maar te accepteren. De natuur wordt aanbeden in woord en in lied. De liedjes komen zelfs echt de meest bloed dorstige dieren, vaak nog heel sympathiek over. Ik zag twee beren broodjes smeren. Nee, even hè jongens, even heel serieus. Heb jij ooit beren brood zien smeren? Nee, zeggen ze even eerlijk. Nee. Nou, nee, ze zijn misschien gek op honing, maar een boterham is zelden te vinden in de natuur. Ze eten graag planten, dat is waar. Maar ze draaien hun klauw ook niet om voor een lekker visje of een mals konijntje. De lion sleeps night, nou ik mag het hopen. Anders loop je je wandeling in het Zuid-Afrikaanse Krugerpark echt niet fijn af, hoor. Dan wordt je safari-vakantie wat korter dan gepland. See you later, alligator. Nou, er bestaat geen later voor de alligator. Voor dat beestje zijn wij niet meer dan een eenapskrekertje. Kijk, ik, ik doe mijn best, ik doe mijn best... maar ik blijf erbij. De natuur en ik gaan niet goed samen. Dat merk ik trouwens ook als ik s ochtends in de spiegel kijk. Dan zie ik wallen, rimpels, kreukels, vlekken... Het is een feit. Het kan niet altijd lente en zomer blijven. Eens wordt het onherroepelijk herfst. En dat is de natuur. Dat heb ik maar te accepteren.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 dat achter elke grasspriet verschrikkelijk geneukt wordt. Jij ziet of hoort het niet. Het paren van de bomenkevers, dat pompende geluid. Het popt het zot erin de erin de ruit, erin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 de koelkast hoor ik nou een woon? Waar komt die vandaan? Ach ja, straks knaagt hij aan mijn kist. Ben ik daar van staan? Prachtig nummer van Theo Nijland uh, uitgekozen. In de natuur uitgekozen door Hannie aansluitend op haar prachtige column. Uh, Hanni, uh, jij had ook een liedje uitgezocht. Wat we straks gaan draaien. Het, en je wilde dat nog even toelichten. Hoe Noemen we dat ook het uh, side lead kickje. Ja, het, nee, het, side... het, het kick light ja, ja. Ja. ja, Ik had uitgekozen een nummer van Ten Sharp. Kennen jullie Ten Sharp nog? Ik, ik herinner mij. Dat ja. is in 1984 uh, of 1984 was die band opgericht. Ja. En ze hebben ooit een hit gehad met uh, You... You, you're, you're always on my mind. mind. You, ja. you're the one I'm living Everything for. Yeah. Ik heb nu gekozen voor um, The Old Town. En uh, ik zal het even heel kort vertellen. Ik heb ooit verteld dat wij een, een theaterrestaurant gehad hebben. En dat wij een, een cabaretprogramma rondom een diner altijd hadden... waar een pianist op de achtergrond continu doorspeelde. En ook onze liedjes begeleide. Hij zocht natuurlijk altijd repertoire om dat hele avond zo door te spelen. En uh, af en toe leende hij onze auto. En ik, ik had dit nummer gehoord. En ik had die cd gekocht van Tensharn. En het, die All Town, dat heeft een heel mooi pianoloopje. En ik dacht, oh god, het zou zo leuk zijn als hij dat gaat spelen. Dus we hebben dat expres in die auto laten zitten, die cd. En we dachten nou, als hij die auto leent, dan hoort hij continu dat melodietje. Nou, dat gebeurde ook, want we gingen weer aan het werk. En we hoorden hem voor de voorstelling, inderdaad dat loopje spelen en dat, dat liedje spelen. Ik denk, oh, het is gelukt, het is gelukt. Dat is dus de <lacht> reden dat ik dat zo'n mooi nummer vind. Het wordt gezongen door uh, Marcel uh, Kaptein. Een geweldige zanger. Maar uh, wat mij betreft moet je dus op dat pianoloopje speciaal letten. Er zit ook een fantastische drummer bij. En dat draag ik op Ambeb aan Beppe, onze onvolprezen <lacht> drumster. En die ongelooflijk stoere saxofoon-solo draag ik op aan jou, Dolly, omdat ik jou zo'n stoer wijf vind. Oh, dus, nou, kijk eens. Uh, hey, allemaal luisteren. Voor mij wel. naar het piano. En ik luister ten sharp met The Old Town. Nou, en wij, wij zitten er dus ook in. Ja. Hey, Hé, hé, hé. Goed, luister allemaal. We zijn zo weer terug. This was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt the deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme. A spire and snow-crested crown, without no sleeve. Sleeps unaware of a cloudy and calm. Tell her to find the me a sicker of, of land, lovely sage sage rose rose a sprinkling of leaves, parsley, sage, rosemary, and touches the all right beside me between I the salt I water as she strands and, strands and, and polishes a pen. You'll be a true love of mine Tell her to leap in a sickle billows blazing and sparring Scarborough Fair Simon en Karfunkel. Ik kijk even naar Beb. Beb, heb jij nog nieuws uh, voor ons? Uh, heb ik nog nieuws? Ja, het klassieke concert aanstaande zondag de 17e is in uh, de Protestante Kerk uh, het concert van de Symfonieorkest Haarlem, S.O.H. Oeh, mooi. Ja, dat is heel erg mooi. Onder leiding van dirigent Nicolaas Devons, met medewerking van de violiste Emma Royakers, staat het bestuur van Classic Concert weer garant voor een geweldig concert. Um, de kaarten kosten 10 euro per stuk en zijn te bestellen via de website www.classicconcerts.nl. De aanvang van het concert is 3 uur, s middags 15 uur en de deur gaat om half drie open. Dus als je graag het Classic Concerts optreden wil zien van het Symfonieorkest Haarlem, dan is er zondag in de Protestantenkerk een concert. Lijkt me heel erg mooi. Nou, dat was dan.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 You amaze me by leaving me now and starting new. My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 Let's all give my substitute a big key Let the bells ring, let the birds sing for the man after him, wait, for the man after him, wait My bell on me. Child of the sun and the sky and the deep blue sea My belle amie Après tout les beaux jours je te dis merci, merci You were the answer on all my questions before we we're through I want to tell you that I adore you, and always do That you amazed me, believe in me now, I started you Mabella me, I'm in love with you. Mabel Ami, I'm in love with you. Ja, de T-set met Mabel. Het is alweer een poosie geleden, meiden. Nou, he. op mijn jeugd. Ja, ja, ja, ja. Wat een hit was dat ook, hè? Ja, ja, ja, ja. Heb ja, je Han. En jij zo bang voor de natuur. Jij zo bang voor <laughs> de natuur. <laughs> nou, ik kijk ook niet graag naar de tuurdocumentaires. Want binnen de kortste keren ja. wordt er iets vermoord. Ja, echt. Ja, echt. Dat heb ik alweer weg. Nee, wat mooier is, is gewoon de natuur op een muur. Oh, gewoon de natuur aan. op een muur. En dat duurt uh, de gravity kunstenaar Joost Zwagerman nog steeds bij het fietstunneltje in onze duinen. Uh, het visserspad van Kraantje Lek naar het station Zandvoort, dat kennen we. We kennen ook dat spoortunneltje. En daar is uh, Joost in opdracht van de PWN... Ja? Wat zeg ik het goed? Ja, PNN. PWN. Oh ja, Provinciale waterlijn. Waterlijn, ja, ja, ja. Voorziet hij de wanden van de tunnel van Muurschilderingen... waarbij het duinlandschap tot leven komt. Vogels, vlinders, vossen en Vizenten. Hij is al vier weken bezig en het wordt daar steeds mooier. Dus Joost Zwanenburg, nou ga er naar kijken... want de Joost is sowieso een kunstenaar... die de natuur graag voor ons vastlegt... en daar kun je helemaal veilig naar kijken. Hij beschilderde in opdracht van de PWN... de twee elektriciteitshuisjes bij Parnassia... het toiletgebouw bij het WET in de Duinen dus... en het bezoekerscentrum bij de ingang van het Koevlak aan de Zeeweg. Dus Joost uh, is... Ja, en als ik de plaatjes zie, want die heb ik. Nou, dan moet je werkelijk gaan kijken. Het is onprachtig wat die man daar doet. En uh, nou, maar hopen dat het ook helemaal veilig blijft. Want dit is echt hele mooie graffiti. Ja, dus afblijven met jullie vingers. Afblijven, ja. ja. Wat is het toch jammer dat er zoveel verpest wordt op alle gebieden? Nou ja, ik vind eigenlijk uh, uh, het hele street art-gebeuren uh, met, met alle kunstobjecten van dien die zijn verschenen op uh, deuren en muren. Ja. Ik vind dat het er nog allemaal prachtig uitziet, hoor. Ja, ja, ja. Dat valt mij reuze mee. Ja, ja Laten we de He? duivel niet verzoeken, laten we de duivel nee, niet verzoeken. Zeker niet. Nee, maar zeker het is, niet. Het is absoluut waar, maar... Men zegt ook wel, als iets heel erg mooi is, dan, dan kan iedereen daarvan onder de indruk raken. Ja. Als ik deze dingen bij dat tunneltje zie, en meer wat Joost heeft gemaakt, nou werkelijk schitterend. Het draagt eigenlijk bij aan de hele art-tentoonstelling in ons dorp. En dan ja, zo zo is zo'n klein verlaten tunneltje, hartstikke mooi. Ja, en het geeft meteen een, een heel ander uh, gevoel, hè? Absoluut. Het is niet meer zo naargeestig. Nee, nee, nee. nee. nee. Goed, uh, laten we hopen dat er nog wat meer gaat komen. Dokter Hoek, die vraagt er ook al om. A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 This chance. Ja, dat was weer even een duikel terug in de tijd. We gaan nu door met een nummer dat is aangevraagd door Jokie Berendonk. Het is een nummer van... Oh, nou, vloept het weer weg. Hoe kan dat nou? Oh ja, daar is hij weer. Ineens was hij verdwenen. Het is een nummer van Edwin van der Tolen, In Nederlandstalig. En het nummer heet Een Hemelsfeest. Voor Jokie. Echt. Zweten voor een ander tot je bijna het loodje legt Na een jaar of tachtig is het net die last gedaan Want boven krijgt je bier niet De kans om dood te slaan Want in de hemel is het zeven dagen feest Daar zingen we hits van Cozy Alberts en van Hazes nog het meest Dan loop je samen in de lange rij En nooit meer aan Zeven dagen feest Daar zingen we hits van kosie Al en van hazes Toch het meest Niemand wil meer naar beneden Al je zorgen zijn passé Als je de vijf van Maarten geeft Ik geniet van alle vrienden, maar van Duits nog het meest. Al zien ze wel wat bitjes, zo gaat het met de geest. We zijn tussen de wolken alle dagen hemelsblauw. En als de flessen knallen, nou dan regent het op jou. Want in de hemel is het zeven dagen feest. Daar zingen we hits van Kozi over zijn. Ja, een hemelsfeest van Edwin van der Tolen. Ja, want de 11e van de 11e is het natuurlijk niet alleen maar Sint Maarten. Nee, dat is natuurlijk van boven de rivieren. Maar onder de rivieren is de 11e van de 11e natuurlijk ook een enorm belangrijke datum. He, dan is weer de start van het nieuwe carnavalseizoen yes. En ja. wordt de nieuwe prins weer gekozen. Of de prinses. Of de prinses. Ja, je weet het niet. Je ben het Nee, nee dat, is ook zo. dat is ook zo. Dat kan allemaal. Ja. Nou, dat, voor de feestvier dus beneden de rivieren. Um, aangevraagd dus door Joki. En wij gaan weer lekker ons voorbereiden... op het snaaifeest van de 11e de 11e. Het Sint Maarten met Sugar Candy Kisses. Honey, I'm so in love with you. Say we'll always be together. Tell me you love me too. Oh, sugar, candy kisses, sugar honey love. Ik niet zoet is, dan weet ik het ook niet meer. Hoor. Veel zoeter kunnen we het niet maken. Sugar candy kisses van Mac en Katie Kissoen, weet u nog? Uit 1975. Dat is al bijna weer 50 jaar geleden, jongens. zo ja, jongen, hey! Oh, ja, ja, ja. Verschrikkelijk. Nee, weet je nog wel. Oudje. En wat Het is al die zoetigheid. Het is toch niet goed. voor. Misschien moeten we het maar afschaffen. Want ik hoor net van Beb hele verrassende berichten over deze regio. Denkt u nou niet dat we hier alleen maar zitten te lachen hoor. Want het RIVM heeft weer zijn landelijk onderzoekje gedaan. En ja, wij zijn natuurlijk alleen maar benieuwd naar ons eigen dorp. En nou blijkt Zandvoort daar toch helemaal niet zo goed uit te komen. We leven niet zo gezond. Het aantal mensen in Zandvoort dat rookt is 18% van de bevolking... en dat is 2% hoger dan het landelijk gemiddelde. We drinken ook meer... Normaal gesproken drinkt men in Nederland, geloof ik, ja, dat zal ik even kijken. Nou, in ieder geval, we zitten met alles hoog. We drinken meer, we roken meer. We zijn wat somberder, we zijn wat eenzamer. En dat terwijl we zo mooi aan de zee wonen, dat is toch ontzettend jammer. Maar we bewegen daarin tegen weer meer. Oh. Kijk. Oh, Kijk. is dat zo? Ja het aantal mensen In alle eenzaamheid. Ja, de, ja, Ga je met maar strand wandelen. Gaan erop uit gewoon. En een grote sigaar. Ja, lopen misschien wanhopig langs zee, dat weet ik niet. Maar we bewegen wel. Oh, okay. Boven de 18 jaar voldoen wij aan de bewegingsrichtlijnen... van 51,3 procent. Dat is minstens 2,5 uur per week dat we bewegen. Ja. En dat over meerdere dagen. En dat is veel hoger dan elders in het land. Want daar is het maar 49,8 procent. Ja, wij hebben dus, al wat de... de, de ijskast een beetje verder weg staan, <tie> natuurlijk, hè. De <tie> <een pilsje> pakken. <tie> lopen. helemaal in de machine mogen voor de pakke, je je, je wat is. <tie> en ik mag niet meer binnen roken, dus dat doe ik dan maar buiten. Buiten ja, ah, moet je weer lopen, weerlopen, <tie> weer <lopen>, ja. <tie> Zal ik in zee lopen vandaag of niet? Nou, dan maar niet. <tie> Water is te koud. <tie> Jongen, jongen, jongen, jongen, Maar we scoren ja. dus op al die zorgelijke dingen wat hoger. Nou is het zo dat het de levensverwachting van de mens, de mens, de Nederlandse mens, sowieso wat is gezakt. Ja. Ja, die is sowieso wat gezakt. Komt ook door corona en door ja. weet ik wat ja. allemaal. Ja. Misschien is het leven ook geva ja, gevaarlijker geworden. De levensverwachting ja. is iets Zeker lager. in Amsterdam. Ja. <laughs> oh god. Dat erg, haalt ja. het gemiddelde alweer flink omlaag. Ja, ja. wat erg. Ja. Nou ja, het is in ieder geval zo... dat de mensen momenteel hun AOW krijgen... als ze 67 jaar oud zijn. Ja. En in 2028 en 2029 is dat drie maanden later. Okay. Dus ook al is uw levensverwachting korter... er wordt wel geacht ietsje langer door te werken. Het is vervelend, maar we hebben het maar te accepteren. Het is de natuur, <laughs> Het is de natuur. Nou ja, ik, ik denk wel dat het betekent dat we... Want het ging over Santvoort? Nou, dit ging over, het is een, een, een landelijk onderzoek. Ja, in, maar de, die die, die levensverwachting. Dat, over... dat is landelijk, ja. Oh, dat, dat is landelijk. Is landelijk. Ja. Ik dacht dat het over zand voort. Nee, nee, nee, nee. Alle... Ik wou wel zeggen, want we zet, zijn gewoon andere, een gezellig volkje. Het roken, ja. drinken, de, de kans ja, op depressie. Ja, alle, alle campagnes de, ten spijt, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja. Nou ja, we gaan er maar lekker een nummertje tegen gooien. Oh, ja. Heel toepasselijk. Smoke cats in your eyes. <laughs> van de platters. <laughs> Rook je maar lekker de platters. They ask me how I knew my true Said someday you'll find Ja, smoke cats in your eyes. En dat even volgend op de berichtgeving van onze BEP. Dat ja. we allemaal wat minder lang te leven hebben. Doordat we te veel roken, te veel eten, te veel drinken. Maar het te komt veel, ook door te corona, veel, Te, corona, hoor, te veel scheiden. Waar we niks aan konden doen, hoor. Het kwam ook door corona. is het gewoon een beetje landelijk omlaag geschroefd. Oh. oh. oh. Het is de natuur. Waarom heb vertel je maar dat je Waarom vertel je dat dan? Nora Joes begrijpt er ook geen moer meer van. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by.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 Teardrops in my hand My heart... don't know why. Uh, momenteel gaat er een uh, bericht rond op Facebook. En er wordt gevraagd om dat zoveel mogelijk te delen. Ik heb het zojuist ook gedeeld. En dat gaat om de Israëlische mensen die hier in Nederland waren... voor de voetbalwedstrijd. Die nu vastzitten in hun hotels en niet meer naar buiten kunnen... omdat daar groepen mensen klaarstaan om ze te lynchen. Nu op dit uh, moment ook? Ja? Nou, het is toch te gek voor woorden, ja, zeg. Ja. Dus er wordt gevraagd uh, om, ja, dat het leger er niet uh, bij ingeschakeld wordt. Ik snap er helemaal niks van. Als de politie dat niet aan kan. Ik bedoel, het, het, het kan gewoon niet. In ieder geval, uh, er is een, een hele boodschap gemaakt. Uh, voor die mensen. In, dat moet zoveel mogelijk gedeeld worden... in de hoop dat ze het kunnen lezen. Daar staan allemaal noodnummers op... die zij kunnen bellen... om uh, gered te worden uit hun hotelkamer. En ik vind het werkelijk waar... beschamend. Beschamend en schandalig... dat we zo ver moeten komen in Nederland. Um, wij gaan nu naar het einde... van dit tweede nummer... van ons programma. En uh, we gaan eruit... met het nummer Maldon... En we zien u graag, of zien u graag, ja, nou ja, jullie zien ja, ons natuurlijk. Ons. Uh, jullie horen ons straks weer terug voor het derde uur. Dan gaan we beginnen met de cultuuragenda. En dat uh, gaan we dan starten na het uh, nieuws en de reclameboodschappen. Oh.